De parlementsverkiezingen in Angola zijn opnieuw gewonnen... door de MPLA van president Dos Santos. Hij kan daardoor vijf jaar langer aanblijven. Ongeveer drie kwart van de stemmen ging naar de MPLA. De belangrijkste concurrent, Unita, haalde 18 procent. Angola maakt een periode van grote groei door. Dankzij de olievoorraden groeit de economie jaarlijks met meer dan 10 procent. Dos Santos belooft dat hij de welvaart die dat oplevert... beter over de bevolking zal verdelen. Dos Santos is al bijna 33 jaar president van Angola. Het Witte Huis heeft na lang aandringen van journalisten en bierliefhebbers... het recept van het huisgebrouwde bier bekendgemaakt. De perchef van het Witte Huis zette de recepten van Honey Ale en Honey Porter op internet. Op een filmpje is te zien hoe de presidentiële koks bezig zijn met brouwen. Een paar weken geleden kwam tijdens een campagnebijeenkomst in Iowa aan het licht dat president Obama een eigen brouwerij heeft in het Witte Huis. Obama staat bekend als een bierdrinker en wordt graag op de foto gezet met een biertje in zijn hand. Het wordt ook in de verkiezingscampagne gebruikt omdat zijn republikeinse tegenstander Mitt Romney geheel onthouder is. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur daalt naar zo'n 10 graden. Overdag ook vrij veel bewolking, in het zuidoosten ook af en toe zon... en dat wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zareira Groenhart. Ja, wat is de naam van de plaat waar je ooit je allerbeste seks op had? En bij welk nummer hoort je ergste gebroken hart? Weet je dat nog? En wat voel je wanneer je dat nummer dan terug hoort? Vannacht in Lust hebben we het over liefde, seks en muziek. En allerlei verhalen komen voorbij. En wij draaien de platen voor jou waar die verhalen bij horen. Angelique, fijn dat je weer even bent aangeschoten. Yeah. Regisseur van deze show en een echte muziekliefhebber. Een echte, echte, echte muziekliefhebber. Ja. Gebroken hart. Mm -hmm. Gebroken harten. Heb je wel eens meegemaakt? Zeker. Hoort daar ook muziek bij? Ja. Ja, ja, ja. De uitdrukking op je gezicht verandert meteen. We hebben de plaat nog niet gehoord. Nee, ik, ik, niet misschien een specifieke plaat, maar wel een specifieke artiest. Nou? Namelijk Mary J. Blige. Oh my god, Mary J. Blige. Zij heeft... Tracks of nummers die je nog erger doen mee in die pijn. Maar het ja. is wel zo lekker om dat te luisteren. Ik denk dat Mary J. Blige de eerste tien jaar van haar carrière heeft gebouwd op puur haar eigen gebroken hart. Zeker. Hè? Over liefdes die niet goed zijn gegaan. Over niet gewaardeerd worden door een man. Ja. En uh, daar werd ze ontzettend populair. Maar ik vond dat ook prachtig, al die muziek. Maar op een gegeven moment ging ze wat vrolijkere muziek maken. Ja. Toen werd er veel geklaagd door haar oorspronkelijke fanbase. En toen zei ze, jongens, ja, maar ik kan niet altijd ongelukkig blijven... om alleen maar deze muziek te maken. Nee, Ik moet ook gelukkiger worden. Maar het is wel een goede set, hoor. Want heel veel mannen waren juist weer niet blij met haar muziek. Bijvoorbeeld mijn vriend heeft echt een gruwelijk hekel aan al die nummers... die Mannen maar uitschelden en ja, mannen maar... Die, ik ben boos op alle ja, mannen precies. ter wereld platen. Ja. ja, Ja. Maar heb je een plaat in het specifiek waarvan je zegt... Nou, die Mary J. Blige plaat, die... Uh... Ja, No More Drama. Ja, No More Drama. De oh. grote wens van, denk ik, de meeste vrouwen. Ja, zeker. Ja. Nou, we moeten nog uh, plaatjes draaien. We gaan uh, ja. Jodice hier nog draaien. Ik heb uh, net een hele leuke bellen gehad. Erik uh, vroeg Betty Wright met Tonight is the Night aan. Dus ik denk, oh, die, uh, die heb ik net opgezocht. Gaan we denk ik ook wel draaien. Okay, ik kreeg een mailtje goed. binnen nog: Boys to Men. Dat is oh. ook een Un heartbreak plaat. Dus, the end of, uh, the road, end he? of the road. End of the road, gaan we ook voorbij komen. Ja. Dus uh, we gaan even kijken of die er ook nog in past. En heel veel telefoontjes, nog met allemaal mooie platen. Nou weet je wat, vanavond en eigenlijk elke zaterdagnacht is van jou. Ik wil jouw prachtige verhaal horen. En prachtig hoeft niet alleen een positief verhaal te zijn. Het kan ook een vreselijk, hartverscheurend verhaal zijn. Daar is allemaal ruimte voor. En welke. Plaat daarbij hoort 08011210801121 Weet je wat mijn heartbreak plaat was? Lauren Hill met de X Factor. Oh, die ga ik direct opzoeken, want dat oh. is ook een van mijn favorieten. Dat is dat is, ik ga hem zo voor je draaien hoor. Maar dat is een plaat over een liefde waar je eigenlijk een punt achter moet zetten. En dat heb je ook gedaan. Maar je komt weer bij elkaar. En dan ga je weer uit elkaar. En elke keer als je uit elkaar moet, dan is het pijnlijker en pijnlijker. En je wil dat het. Nou, je kent het wel. It could all be so simple, but you rather make it hard. Zo begint hij. Ja, nou. Oh. Het, is een soort, het is een soort heartbreak platenpaleis vannacht. Maar ook platen die te maken hebben met je fijnste seksuele ervaring. Met je meest intieme knuffelervaring. We draaien ook knuffelplaten. Alles mag voorbij komen. Kom jij met je verhaal, dan regel ik die plaat voor je. 0800-1121. 0800-1121. We gaan later in de uitzending ook nog bellen met een rapper. Die ons gaat vertellen hoe je zo seksueel expliciet mogelijk een praat moet opnemen. En we gaan uitzoeken wat het hart te maken heeft. Het openen van het hart te maken heeft met muziek. Dat allemaal straks. muziek is, dat je er zo makkelijk door terug kan in de tijd. Dat je zomaar weer een gevoel of een moment kan oproepen. En dat het lijkt alsof je daar weer helemaal terug bent. En dat is wat we vannacht proberen te doen samen met jou in de show. En dan proberen we terug te blikken op jouw liefdesleven, misschien wel op je seksleven. En wat waren nou mooie of juist vreselijk, verschrikkelijk, vreselijk lelijke momenten? Mag allemaal voorbij komen vannacht. En in Boys Bar praten ze ook over dat teruggaan in de tijd. Ja, het is een soort uh, nostalgisch gebeuren daar in Boys Bar. Ik vind het leuk. Boys Bar. Maar dan los van seks hebben jullie niet een liedje wat echt met liefde te maken ja, maar, heeft. Eh. Gewoon. Nee, Yo. Oh, ook. Ik... nou. Ja, nou ja, ik ben sowieso dat ik ook een fucking jovi-fan. Ja. Maar nou, ik, ja, daar ben ik voor flauw gevallen ooit is gewoon een ander soort liefde. Maar ik stuur soms mijn vriendje wel echt... Uh, als, ik, als ik soms een mooie songtekst tegenkom, dan ja. mail ik hem dat liedje. Ja. En dan... Uh, a way to express my feelings. Of, ja, of ja, maar dat vind ik bijvoorbeeld zo'n Spotify-programma vind ik dat ook ja. echt leuk. Dat ja. kun je gewoon echt naar elkaar muziek sturen ja. en uh, playlists maken. Dat je vroeger maken. een bandje maakte als iemand ja. dan lang wegging. Ja, makkelijk. Ja. Ja. Ja. Een dat het streamen, ja. Je ja. Spotify, hele Spotify-list. Maar dat vind ik nu wel jammer, met, dat je overal op YouTube en Spotify en iTunes, je kan overal je muziek meteen terug horen. En vroeger was het echt een, had je een liedje aan een vakantieliefde en dan hoorde je het na anderhalf jaar weer op de radio en dan smolt je echt weg. Het was niet on-demand. Nee. Het houden nog eens Oh ja, vroeger, ja. vroeger. Als je langs speelplaat blijft hangen. Ah, ja. ja. Seks muziek. Hmm. Nee. Ja, jullie zijn een beetje stil, dus dat misschien. Uh... Ja, maar ja, ik ben ook een beetje stil omdat. omdat... Ik vind het gewoon wel, wel chill, omdat als ik seks heb, heb ik ook wel een jointje op. Om nog gewoon een hele muziek een beetje ambient Bonobo achter Bonobo alert. Ja, maar wij, wij, ah, wij, ja. wij zeggen... Oh, echt nog... Uh, nee. nou, echt niet maar wat ik, wat ik echt heel erg afschuwelijk vind als iemand de televisie aan het staan. Ja, dat kan ook geluid. niet. Nee. Oh, nee, maar gewoon. En je krijgen we ja, een beetje de, commercial blad. Ja, nee, nee, dan hoor je weet ja. niet ja. van Dijk een promo. Terwijl je gewoon net in je blote hol ligt. Ja, nee, ja dat ja, snap ja. ik. Nee, die kan ik ook echt nee. niet. Of het geluid moet uit. Nee, dat vind ik ook wel irritant. Ja, ik heb ook wel eens... De, de, de muziek kan ook echt wel heel erg anti-werken. Dat je bij een one-night stand komt en die dan gewoon uh, lekker... Uh, nou, dance hits 34 opzetten. Nee, nee, wat, wat was wat het ook weer? Don't cry for me Argentina of zo. Nee. Dat nee. ik echt had van hou op met mij nou. Wat een ja, hier Dan moet je hier nou geld van. Ja. Maar om nog even terug te komen op tv. Ik heb wel heel veel seks gehad met de stem van David Attenborough op de achtergrond. Hoor. Planet Earth uh, BBC no Natuurdocumentaires. Ja, en ja. Dat, dat, dat, ja, dan hoor je opeens. And the elephant saw its twin. En dan, huh? Oh, oh ja, die staat oh, nog wacht. op. Ik, ik, wel, uh, <laughs> ik ja. mijn eigen olifant uh, kwijt. Uh. Wat ik wel heel jammer vind is dat ik zelf helemaal niet muzikaal ben. Ik had toch wel heel graag een keer zelf een, met een gitaar... en dan zingen aan meisje helemaal uit de kleren gezongen eigenlijk. Maar je hebt toch best een goede stem. <lacht> Als ik het daarvan had moeten hebben, was ik nog maagd geweest. Ben ik nee, ik weet nog wel. Uh, uh, toen was ik uh, naar een feest geweest. Toen was ik daarna met een jongen. Uh, die ik nu ook nog steeds zo leuk vind. En toen uh, kwam het nummer van Chris Isaac, Wicked Game. Dan een remix van Adriatic. En uh, dat was wel echt een heel uh, chill muziekje. Oh, die willen we wel horen. Muziek. Die willen we horen. Oh, die die ja, krijgen jullie. U vraagt, wij draaien. Dat is het motto vannacht. Heb jij een mooi verhaal waar een mooie plaat bij hoort? Dan draai ik hem voor je, Chris Isaac. Ik vond dit ook de pornoplaat van de decade. Gewoon, wicked game. Maar dan wel in een uh, iets andere versie. Nou ja, geniet ervan. een goede remix, slik. Ja, het is niet mijn keuze, maar uh, ze had het erover in ja, de Boys Bar. Ja, dus uh, fijn dat we hem even uh, konden draaien voor Fleur. Mm -hmm. Maar ik had deze nog niet eerder gehoord en ik, uh, ja, ik voelde hem eigenlijk allemaal wel. Ik vind het, het is een soort jukeboxavond en ik vind het fantastisch. Als het goed is, heb ik nu um, ook weer een luisteraar aan de lijn. En wat fijn dat er mensen luisteren. Dat vind ik heerlijk. Erik, goeienacht. Hoi, goeienacht. Hoi, Erik. Jij nee, hebt een... Prachtige ja, plaats ja. en een mooi verhaal. Ja, nou, het is inderdaad zo. Van, ik, ik kwam thuis uit de stad en ik had honger en ik zat de radio aan. Dus, en toen hoorde ik de, de, deze, deze verhaaltjes allemaal, wat jullie vroegen. En ik moest denken aan, uh, aan, aan een nummer van mijn vriendin van mij toen 19 was. Ik ben nou 43. En als ik dat nummer hoorde, moet ik er nog steeds aan denken. Want uh, ik heb toen echt de eerste geweldige. Echt ik heb echt een geweldige seksnacht gehad van mijn leven. Ah, oké, okay, oké. Okay. Het is alweer een tijd geleden, maar het staat je ja, nog allemaal ja, dus precies... Er zijn er, wat meer, er, zijn er nou al meerdere geweten, maar dat was echt de eerste waarvan ik echt iets had van was, wauw. Wow. Ja, wat was er Weet zo bijzonder aan? Wat was er zo wow aan? Ja, ja kijk, jullie zeggen van, nou zet je muziekje op uh, bijvoorbeeld uh, als je seks hebt, dat, dat hoor je dan gewoon niet. Je bent gewoon helemaal... Het was, de spetters vlogen er vanaf. Like, die vrouw was, was een paar jaar ouder dan ik en die was iets ervaren dan ik. En, en die heeft jou alle hoeken van de kamer laten zien, Erik. Ja, nou ja, dat, dat, ik, ik zat te denken om dat te zeggen, maar dat wou ik niet zeggen. Maar nee, ik denk ik opleid. het. Ik voelde dat aan. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Hey, en welke plaat hoort bij dit prachtige verhaal? Uh, uh, zij was, zij was, zat op een plaat en dat is van Betty Wright. En Tonight is Tonight. Night. Dat, dat nummer gaat dan over een vrouw die, die, die voor de eerste keer uh, seks gaat hebben met, met een man, zeg maar. En iedere keer als het plaat hoort nog steeds, is gewoon, daar moet ik daaraan denken. Dat is gewoon al 24 jaar geleden dat oh, is gewoon prachtig. geweldig. Oh, wat super. Mijn, uh, mijn regisseur en lieve collega Angelique, die knikt echt ja, ja, ik had het net met een gesprek met, jij kende het ook inderdaad, van, van een geweldige plaat inderdaad. En, uh, ja, ik, ik, ik weet niet of, of de, misschien dat uh, mensen die wat jonger zijn dan ik al en, en jij dit, dat niet kennen, maar het, het is een fantastische plaat gewoon. Als je hem helemaal uitluistert, hij is geweldig. Oké, okay, we gaan hem zo beluisteren, maar Angelique... Um, het is, een, uh, het is een, uh, een plaat uit een beetje een andere generatie. Ja. Maar, maar jij, bent, uh, jij bent eraan verslingerd. Ja, zeker. Wel ja, sowieso een liefhebber, dus dit nummer hoort daar ook bij. En het, het, ze omschrijft het zo mooi, de eerste keer, hoe ze daar naartoe leeft. En ik heb haar dit jaar live gezien op North Sea Jazz. Het is een uh, oudere dame al, zeker in de zestig. En alsnog heeft ze zoveel pit en ze deed dit nummer ook. En al die moves die ze erbij maakte. Ze vertelde echt een verhaal. Nou, die eerste keer. En toen deed ik zo. En beweegde mijn lichaam zo. En je voelde helemaal met haar eerste keer mee. Ah. En het is later nog een remix in de jaren 90 Door Call Me Bad. Met I Wanna Sex You Up. Die heeft ah, die ja, die heb ook we gebruikt. Ja, ja, dus ja. het is eigenlijk gewoon het perfecte seksnummer, zou ik zeggen. Nou, Erik, uh, ja. um, om jouw verhaal uh, te eren. En om het enthousiasme van Angelique. Uh, te kunnen nee, satisfieren. Gaan we hem draaien? ik even om het rekenen? Ik, zal, ik zal het nog even nog meer heren, want uh, in die nacht is mijn dochter verwekt. Oh, het was en de meest geweldige seks van je en leven, ja, tot, tot dan toe. En ik sta je nog wat te vertellen. Mijn, mijn, mijn, mijn toenmalige vriendin die, die was Surinaams, dus die was donker. Maar mijn, vriendin, die, uh, mijn, mijn dochter die is nog blonder dan ik, nog ogen en nog blanker dan ik. En het gebeurt. It happens. Ja. Ik ben zelf ook Surinaams en ik ken die verhalen. Ja, Van dat ze in één keer ergens een blond kind opduikt... en dat de hele familie even met de mengbrauw omhoog staat... maar dat het uiteindelijk gewoon een blond het, het, kind is. Ja. Het, het, het, het, het is wat een dubbelopfeest voor mij, zou dus ik het ook maar zo zeggen. We gaan het plaatje voor je draaien, Erik. Barry Wright hebben we met Tonight is the ik Night. Ik ga de radio lekker hard hebben. Dus. Oké, okay, do it. Alsjeblieft, hij is ook een beetje voor jou, hoor. Dankjewel je wel, Erik. Goeiedag. ging ik naar een coaching van haar. Een heart healing. En ik kan je vertellen, ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht altijd al dat ik een gevoelig mens was. Oftewel in touch met mijn gevoel. Maar tijdens haar coaching realiseerde ik me... dat er nog heel veel te halen viel... op het gebied van voelen in plaats van denken. En ik vind het leuk dat ik haar mag bellen voor de show. Heart coach Mayana reist de hele wereld over... om trainingen en coaching en ook meditatie te geven. Met muziek dichter bij de liefde in onszelf komen naar aanleiding van muziek. Daar kan zij ons meer over vertellen. Marjana, goeienacht. Hai. Hi. Mariana, wat fijn dat we hier mogen bellen. Ja, leuk. Ja. Vannacht ja. in de show die gaat over liefde, seks en muziek... hebben we er natuurlijk al veel over seks gehad. Dat doen we hier altijd wel. Uh, maar we willen het ook over liefde hebben. En dan kom je Hi. toch al snel uit bij het hart... En als ze bij het hart uitkomt, dan kom ik snel uit bij jou, want jij hebt, uh, jij geeft coachings over het openen van het hart, het leven vanuit je hart. Ja. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, je kan het. Uh, het is eigenlijk gemakkelijk te vertalen als dat ik mensen help om meer in contact te zijn met hun gevoel. Um, en gevoel is niet altijd per definitie vanuit het hart. Want we kunnen ons ook soms rot voelen door de dingen die we denken. Maar um, waar ik mensen eigenlijk bij help is om meer acceptatie te vinden voor wie ze zijn. En uh, voor wat ze in het leven doen. Mm -hmm. Mm -hmm. En of dat in lijn ligt met, uh, weet je wat er wel zegt, ja, wat wil je werkelijk? Ja, ik wil, dan hoor je mensen wel zeggen, ja ik wil leven vanuit mijn hart. Maar ja, hoe doe je dat dan? Ja, ja. En uh, dat is eigenlijk waar ik mensen uh, in wegwijs maak, door samen met hun te gaan kijken hoe te leven vanuit dat hart. Want, en dat is iets wat me uh, als heel, uh, uh, dat kwam heel erg binnen bij mij toen ik uh, bij jou de coaching deed, ja. dat we het verschil tussen wat we denken en wat we voelen niet altijd zo duidelijk hebben, Nee, klopt. Nee, hoe zit dat? We denken vaak, ik denk dat ik gelukkig ben, ik denk dat ik verdrietig ben... ik denk dat ik van deze persoon hou, ik denk dat ik van mezelf hou. Maar wat voel ik? Ja. Hoe komt het dat er zo'n nou ja, verschil tussen zit voor de meesten? Ja, in ons hoofd, wat we bedenken over de dingen... heeft heel vaak ook te maken met een stukje sociaal wenselijk gedrag. Weet je, wat zie je om je heen, wat zie je in de media... Maar ook uh, het stuk van wat we vaak denken is heel erg gebaseerd op onze opvoeding, onze geloofsovertuigingen. En het hart daarentegen gaat daaraan gewoon voorbij. Dus dat staat veel meer los van alles wat we zijn gaan geloven. Mm -hmm. uh, waardoor we veel meer terugkomen bij de essentie van, van wie we nou in wezen zijn voordat we gevormd werden. Ja, ja. Echt terug naar de basis. Het hart als basis. Het hart als basis. Oké, okay, duidelijk verhaal. En, want we hebben het vannacht natuurlijk ook over muziek. Um, ja. Een deel van jouw coachings en uh, meditaties... daarin speelt muziek, uh, muziek een heel belangrijke rol. Ja. Want wat doet dat dan, die muziek? Nou, wat ik sowieso merk... Um, wanneer ik werk met muziek, ook met groepen... is dat, uh, misschien ken je dat zelf ook wel... muziek komt altijd direct binnen... Weet je, we kunnen soms ergens over praten en praat, praat, praat. En dan, dan mm -hmm. is, kan je het allemaal goed een plek geven. Maar wanneer er muziek bij komt, dan is het net alsof het je direct in je hart raakt. Of uh, weet je, sommige mensen uh, voelen zich dan geroerd. Dus wat er, wat er mede gebeurt, is dat je veel meer in contact staat met het voelen. En daardoor het voelen en het denken veel meer op een lijn kunt brengen met elkaar. Zodat het voelen en denken kan gaan samenwerken. Mm. Want het hoort er natuurlijk allemaal bij. Het is helemaal niet dat het denken of het hoofd verkeerd is. Het is meer van hoe kun je leven in de totaliteit van wie je bent... Uh, om vervolgens je lekkerder te voelen in jezelf en in je leven. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Uh, het, het, het denkgedeelte, het hartgedeelte, uh, je wensen, dat hele verhaal. De liefde natuurlijk, niet onbelangrijk. Ja. Hey, en wat voor ja, muziek en... is dat dan? Want... Er zijn nu vast nou. ook mensen die denken, is dat dan een soort, is dat dan een soort, is dat een soort e esoterisch met schelpen pling? Wat soort muziek hebben we het over? <laughs> je weet het niet, hè? Nou ja, weet je, dat kan van alles zijn. Um, elke soort met, het is ook heel erg afhankelijk van de persoon die je bent, waar je van houdt. En dat, dat kan het allemaal zijn. Mm. Um, Vaak is het wel wat, uh, ja, noem het, emotionelere muziek of, of wat langzamere muziek die je sneller in contact brengt met gevoel. Maar ja, als je gewoon bepaalde nummers hebt waar, uh, waar je wat met de tekst hebt, dan kan je dat ook direct raken. Ook al is het een rocknummer of, of weet ik het wat. Weet je, dat maakt op zich helemaal niet zoveel uit. En al die verschillende soorten muziek die gebruik jij dus ook bij die coachings? Nou, één op één is, werk ik meer met gewoon langzamere muziek, mm -hmm. maar in groepen gebruik ik allerlei soorten muziek. Oh, ja? Omdat heel Goh. veel verschillende soorten muziek, ja, die openen je gewoon op, op verschillende gebieden. En het gaat ook heel erg om het, uh, ja, om het openen van wie we zijn, om vervolgens veel meer, uh, ja, noem het de levensvreugde ook te kunnen voelen. Ja, ja. Maar Marjane, jij hebt een lange geschiedenis... Nee, ja, die, ja, ja, ik laat het op me inwerken. Ik probeer het binnen te laten komen. Ja. Ik probeer het binnen te laten komen. Jij hebt een lange geschiedenis van muziek, want... Um, nou ja, jij bent ook uh, stevig betrokken geweest bij... Ik noem het dan maar popmuziek. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Want jij hebt heel lang gezongen en getoerd ook met René Vroger. Ja, klopt. Ja. En toen bedacht ik me zo... Heb je ergens gedacht... Weet je wat, ik ga die muziek anders inzetten. Ik ga die muziek inzetten... Um, voor mijn coachings? Of hoe is dat gegaan? Um, nou, ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ook toen ik bij René zong, dat muziek voor mij, dat bijvoorbeeld als ik op het podium stond, dat ik merkte dat ik ging spelen met uh, ja, noem het, het bewustzijn, dat ik me ging bedenken van oké, okay, ik sta hier nu voor een enorme zaal. En op de ene of andere manier voelde ik alsof mijn mond op mijn hart zat. Ja, dat klinkt natuurlijk heel vreemd. Maar dat ik me daar heel erg bewust was van hoe de muziek over kan komen bij de mensen. En wat een, ja, wat een fijn effect dat kan hebben. Mm. En, um, en toen ik bij René ben weggegaan, ben ik meer mezelf gaan ontwikkelen. Veel meer op het gebied van training en coaching. Omdat ik voelde van, ja, ik wil ook die andere stap maken om me verder te blijven ontwikkelen. Mm -hmm. Maar de muziek bleef op een gegeven moment de hele tijd uh, aan mijn deur kloppen. Dus toen voelde ik van wel, ja, het is ook belangrijk om daar iets mee te blijven doen. Om mijn stem ook uh, in te zetten puur omdat het mijzelf in gevoel brengt, hè, met, me, met mijn hart. Ja, ja. Dus en jij bent eigenlijk, het is niet alleen op het moment dat jij uh, jouw muziek, jouw stem inzet uh, voor het coachen van anderen. maak dat ook in jouzelf los? De liefde? Het gevoel van Absoluut. liefde? Ah. Absoluut. En het is is daar eigenlijk ook een expressie van. En ik denk dat dat voor heel veel artiesten ook wel geldt, dat als je bepaalde nummers zingt, uh, dat het bij mensen ook overkomt, omdat het iets met jou doet. Ja. En, en we staan natuurlijk allemaal, we zijn allemaal met elkaar verbonden. Het, het is één planeet en we leven op hetzelfde schip en we zijn allemaal mensen. Dus als ik iets voel, dan, dan uh, kan het, is het eigenlijk ergens wel logisch dat dat ook weer effect heeft op een ander. Ja, omdat we niet los van elkaar, uh, ieder maar in zijn eigen ivoren toren zit. Nee, precies. Je dat dus je heren... geeft ook een stuk, ja, noem het, intentie of gevoel mee in een nummer. Waardoor het ook voelbaar is voor een ander. Wat helemaal niet wil zeggen dat iedereen daarvan moet houden. Want we zijn natuurlijk wel allemaal anders. Ja, maar je kan elkaar raken met muziek. Nou, dat, uh... Dat is uh, wat eigenlijk ook wel terug blijft komen in deze show. Ja. Dus uh, fijn, dat jij, nou ja, fijn dat jij jouw interpretatie en hoe jij dat invult... en met ons wilde delen. Hey, Miaan, ja. ik uh, wilde heel graag zo'n healing weggeven. Want voor mij was dat heel belangrijk. Ja, en heel leuk. indrukwekkend. En ik vind het ook leuk uh, om onze lieve luisteraars... Uh, nou ja, niet hetzelfde soort ervaring... maar een geweldige ervaring in elk geval cadeau te doen. Dus als jij dat oké okay vindt... Ja, nee, helemaal hartstikke goed. Dan gaan we, dan gaan we het mensen... Lijkt wel, het lijkt wel opera. Het lijkt wel opera met de favorite things. <laughs> Wat een gekke huis. Ja, nee. Nee, ja. Je, mag, je mag natuurlijk niet zeggen dat het opera lijkt, maar we vinden het wel leuk om dingen weg te geven. Ja, ja nee, helemaal goed. Dat gaan we dan doen. Maar ja, wat fijn dat we je mochten bellen. Uh, waar mogen mensen naartoe die geïnteresseerd zijn in uh, wat jij doet en wat jij te vertellen hebt... en het boek dat jij schreef uh, over het hart en het openen van het hart? Waar mogen die naartoe? Uh, nou, ze kunnen meer informatie vinden uh, op mijn website en dat is www.mayana.nl En Mayana schrijf je M-A-Y-A-N-A. Oké. Okay. En, uh, en mijn boek, daar nou, staat ook informatie over. Mijn boek heet uh, Hart, met als subtitel een uitnodiging van liefde, en die is ook uh, uh, verkrijgbaar op bol.com, maar ook via mijn website kunnen mensen doorlinken. Ja, oké. Okay. En uh, als je dit hebt gehoord, maar dronken bent en het even vergeten bent, kan je ook even naar uh, Facebook <laughs> uh, Lust BnN, ons Facebook, en daar vind je ook weer de links naar uh, Mayana's website. En dan kan je meer leren over het hart, over de liefde... en over hoe muziek je daarbij kan helpen. Maar ja, dank ja. dat we je mochten bellen. Dank dat we je uit bed mochten bellen. Helemaal goed, joh. Ja, blijf lekker luisteren tot vier uur vannacht. En daarna mag je weer gaan slapen van ons. Oké, okay, doei. Ik. Doeg. Doei. En heb jij wel eens zo'n moment gehad dat dwars door je gedachten heen... je een nummer hoorde dat je zo diep raakte... Dat je geroerd was. En welke emotie hoorde daarbij. En welke herinnering. Want het gaat toch vaak over herinneringen. Dat is wat ik graag van je wil horen. 0800 1121 0800 121, Als je me dat wil vertellen op de radio. Maar je mag me ook even mailen. Doe dat naar lust.bnn.nl En mail even. Hè, naar lust.bnn.nl Als je kans wil maken op die heart healing. Alle mailtjes komen rechtstreeks binnen. En daar gaan we mee aan de gang. fair To man. Met hun End of the Road draai ik voor Geukan die mij het volgende mailde. Hij zei, rijden, wil je voor mij uh, die plaat draaien. Want nadat het uitging met mijn vriendin... heb ik dit nummer stuk gedraaid. Zoveel kracht ingevonden omdat zij het met zoveel gevoel zongen. Ze moeten wel hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Please draai deze plaat alsjeblieft. Geukan, ik heb hem voor je gedraaid. Dus uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. En uh, ondanks dat het gaat over een pijnlijke tijd... Uh, nou ja, toch fijn vond ik hem weer eventjes te horen. Net hoorde je dat ik met Mayana sprak over het openen van het hart. en met haar harthealings um, Nou ja, de neuzen van het hoofd en het hart dezelfde kant op te krijgen. En die harthealing geven we weg. Uh, als je daarvoor in aanmerking wil komen, dan uh, mail je naar lust.bnn.nl. Maar wat nou als dat hart en dat hoofd. helemaal niet met de neuzen dezelfde kant op staan? Wat nou als. De oplossing van het hart mijlenver ligt van de oplossing van het hoofd. Wat doe je dan? Ria, goedenacht. Hallo. Nou, het, het toeval wil natuurlijk dat ik dit gesprek al had... voordat ik wist wie jullie gast werd. En, en het ging ook over het hart en het hoofd. Mm -hmm. En, uh, nou ja, goed, bij mij heeft het gewoon te maken met het nummer van Chris de Burg. Chris de Burg, uh, dat is het nummer, de plaat die hoort bij... Bij wat ja. jij meemaakte. Ja, dat klopt. En het heeft te maken dat ik toen, ik was dus vrij toen ik gescheiden. En uh, ja, hij was getrouwd. En dat is natuurlijk ook iets wat natuurlijk ook, uh, je kan wel zeggen, in de hele wereld voorkomt. Ja, maar wacht en... even even terug naar het begin. Jij uh, bent dus eens getrouwd geweest. Ja. Ging scheiden. Ja? En werd toen verliefd op een man die ja. al getrouwd was. Ja, klopt. Mm. En het was een, echt een knipperlicht verhouding. En, Wat gaf en het jou, intens, die verhouding? En heel intens, weet je wel. We, we konden gewoon niet buiten elkaar. Maar uh, het met elkaar, dat was natuurlijk een moeilijke uh, toestand. En ik ben niet het type van uh, eeuwigdurend te wachten. En nee. toen kwam dat nummer van Burke En dat verwoorde gewoon, dat kwam toen pas uit. En dat verwoorde eigenlijk... Precies. Ja, precies hoe je het voelt. De keuze tussen het hoofd en het hart en het is het eindelijk mijn keuze geworden van, ja, een sloes. Hoeveel pijn het ook deed. Dus het is mijn, uiteindelijk mijn keuze van, van het hoofd geworden. Jij hebt uiteindelijk gekozen voor het hoofd. Maar ja. voordat je die keuze kon maken, want je zegt het was een gepassioneerde relatie, ja. Wa wat gaf dat jou, die relatie, zo vlak na je scheiding? Uh... Nou, het was, het was iets, iets verder dan mijn scheiding, maar dat maakt niet uit. Uh, ja, je ging ook door, er was door een hel toen je het zelf had uitgemaakt, maar de relatie op zich ja, was, was fantastisch. Alleen een bepaald moment wil je verder. Mm -hmm. En je kon niet verder. En dan krijg je die keuze tussen het hoofd en het hart. He, zo van, uh, mijn keuze was gewoon mijn hart. Alleen zijn keuze was natuurlijk het dilemma, het hoofd en het hart. Een achterban en de liefde voor mij. Nou ja, nee, en uiteindelijk en, uh, hebben jullie niet voor elkaar gekozen. Nee, we hebben niet voor elkaar gekozen. Uiteindelijk heb ik die knoop doorgehakt. Hij kon het dus niet. Hij, hij, hij zat te zwitsen tussen dat hoofd en het hart. Nou, zo, wil, zo wilde ik uiteindelijk niet mijn leven vervolgen. Dan maar dwars door, door een heel diep dal. Maar daarna, ja, dan zag ik altijd, begin je het zonnetje weer te zien. En dan klim je weer langzaam omhoog. Maar we komen elkaar nog wel eens tegen. En dan hebben we altijd nog steeds die aantrekkingskracht. Hm. En altijd moeten we aan dit nummer denken. Altijd. Jeze. Maar ik ga hem voor je draaien. Maar wat, wat gebeurt er op het moment dat straks die eerste tonen... bij jou uh, uit de speaker van je radio komen? Welke mindset ja, ga je dan, dan in? We, dan draai je me hard om. Maar hij wil hem wel horen. Ja, ja, ja. Ja, heel graag. Nou, kijk, ik heb hem natuurlijk zelf op een, op een cd staan. Maar daar gaat het niet om. Om hem nu te horen via de radio is het natuurlijk... Ja, fantastisch. Weet je wat, Ria, ja, dan gaan we dat voor jou doen. Als je wil, mag je hem zelf aankondigen, want het is zo'n persoonlijke plaat voor jou. Ja, het is het, is het nummer van Burke, die uiteindelijk ook uh, Lady in Red ooit heeft gezongen daarna. Maar uh, het is een prachtige heese stemgeluid. Het eeuwige dilemma tussen het hoofd en het hart, de head en de hart. Prachtig aangekondigd. Ik kan zo bij de Radio Ria. Dankjewel <laughs> okay, en blijf dankjewel. luisteren. Goedenacht. Let us talk no more. Let us go to sleep. Let the rain fall on the window pane and fill the castle keep. I am weary now. Weary to my bones. Weary from the traveling. The endless country roads that brought us here tonight for this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together and we cannot live apart. It's the classical dilemma. Between the head and the heart She is sleeping now Softly in the night And in my heart of darkness She has been the only light I am lost in love Looking at her face and Still I hear the voice of reason Telling me to chase these dreams away Ah, here we go again We're divided from the start Oh, we cannot live together We cannot live apart It's the classical dilemma in the head and the heart In The head and the heart Now the dawn begins And still I cannot sleep My head is spinning round But now the way is clear to me There is nothing left Nothing left to show jury and the judge will see it's time to let her go now hear the heart Wat is dus toch een heerlijk sentimentele avond. Of is dat, echt, is, is dat nou echt een wijf opmerking als ik dat zeg? Nou, ik vind het in elk geval wel. En ik hoop dat je blijft bellen met je prachtige verhalen over je liefdesleven... Of over je seksleven. En me vertelt welke platen daarbij horen. Welke muziek hoort daar nou bij. Zodat ik die voor je kan draaien. Straks in de show ga ik bellen met uh, een rapper. Een rapper die mij gaat uitleggen hoe je uh, de expliciete dingen die je beleeft tussen de lakens. Het beste, zo geloofwaardig mogelijk, op een plaat inrept. Hoe werkt dat? Hoe ga je over je schaamte heen? En hoe leg je het neer? Hoe gooi je het allemaal, die al die vuile was... Nou ja, vuile was. Hoe gooi je die op een plaat? nou Hij heeft daar een hele bijzondere theorie over. En die gaan we straks horen van rapper Atje uit Amsterdam. Maar eerst Hans. Hans, goeienacht. goedavond Hi Hans. Hans. Hoe gaat het met jou? Prima, prima. Je maakt er wel een zware avond van hoor. Is het een zware avond? Ja. Ja, met al die liefdesliedjes en dan lig je alleen in bed en dan moet je aan het denken aan vroeger. Het is een zware avond omdat je alleen in bed ligt ook wel. Ja. Mm. Waarom lig je eigenlijk alleen in bed? Mijn vrouw is overleden. Mm. Kort geleden, lang geleden? Tien jaar terug. Tien jaar terug. En nooit meer verliefd geworden daarna, Hans? Daarna is het er nooit meer van gekomen, nee. Mm. Jeetje, tien jaar is lang hoor. Ja. Maar goed, je bent, je ligt in bed, alleen weliswaar. En je luistert naar de radio. En er komen allerlei liedjes voorbij. En uh, je gaat terug in de tijd met je gedachten. Ja, dan moet ik terugdenken aan een, uh, 30 jaar terug. Ik heb een echo op de lijn. Oké, okay, wij horen jou perfect. Heb je, oh, okay. de, heb je de radio uit? De radio is uit. Oké. Okay. Nou, zullen we kijken uh, hoe het gaat moet... gewoon even. Ja, nou we gaan 30 jaar terug in de tijd. We waren met een vriendenclubje, vijf jongens en één meisje. En de relatie tussen het jongen en het meisje ging uit. En ik belandde op een avond bij haar uh, in de huiskamer. En opeens draait de radio Patti Smith. Because the night belongs to lovers. Mm. En nou dat deed bij ons iets opspringen van uh, wauw, te gek. Uh, Alternatieve rockmuziek. Uh, because the night belongs to lovers. En toen? En dat uh, is een fantastische nacht geworden. Oh. En elke keer als je het nummer hoort, dan ben je meteen weer terug uh, in die nacht? Dan, dan ben ik weer terug in die nacht. Dan uh, moet ik denken aan de zachte huid. Aan de uh, geweldige lieve gesprekken die we voerden. Aan de geweldige seks die we hebben uh, gehad. Oh, ik vind het leuk. Ik ga hem voor je draaien. Hé, hey, maar Hans. Um, ik wil je ook uh, iets aanbieden. En misschien sta je daarvoor open. En misschien ook niet. Maar um, niet al te lang geleden belden we uh, vannacht met Mayana. In de show. Ja. Niet, heb je dat gesprek gehoord? Over de uh, ja. hard healing. De coaching. Ja. En uh, over uh, via muziek uh, de liefde weer kunnen voelen en ook in jezelf maar ook weer kunnen geven. Is dat misschien iets voor jou, Hans, als je zegt dat je al tien jaar uh, eigenlijk, nou ja, alleen bent? Nou, ik wil de e-mailadres wel op opschrijven. Nou ja, als jij, uh, als jij ja zegt, dan, uh, dan zorgen wij gewoon dat we een uh, afspraak maken bij Marianne voor jou. Dat is goed. Wil, is hij daar, daar open? Ja. En dan ga ik en de plaat voor je draaien, Perry Smit. En dan, als jij aan de lijn blijft... dan krijg je straks Angelique achter de schermen weer even. Dan gaan we zorgen dat jij de heart healing gaat meemaken. Dat is ontzettend lief van je. Ja, want ik vind... Ik ga toch maar even zeggen... Ik vind tien jaar is te lang voor iemand om alleen te zijn. Nou, daar ben ik een beetje ontroerd van. Oh. dan ga ik helemaal de plaat voor je draaien... Patty Smit voor jou, Hans. En blijf aan de lijn, want dan, uh, dan uh, regelen we de coaching voor je. Uitstekend. Oké, okay. dank Doei. je wel. Nog een prettige avond. Ja, jij ook. Blijf lekker luisteren tot vier uur vannacht. Mooie platen, mooie verhalen. Allemaal hier op Radio 1. <middels> Love is a banquet on which we feed Overstroomd met mailtjes en belletjes. En ik wil je daarvoor bedanken. Blijf dat doen. Uh, bel naar 0800 1121 voor je mooie verhalen en de platen die daarbij horen. En straks na het nieuws... gaan we een prachtige plaat draaien... voor een dame die mij uh, mailt. Uh, maar het is een prachtige plaat die je hoort... bij uh, een van de meest vreselijke momenten... die je zou kunnen ervaren... in een relatie. Nou ja, daar straks meer over. En we gaan in het de derde uur na het nieuws bellen met Atje... Dat is een rapper uit Amsterdam. En die, uh, die durft nogal veel met expliciete teksten. Over van alles en nog wat, maar ook over zijn seksleven. En met hem gaan we praten over uh, hoe je dat in godsnaam je strot uitkrijgt... als je achter een microfoon staat. Ben ik heel benieuwd naar. Meer lust dus na het nieuws. Um, hou hem hier op Radio 1. Tot zo. En...